Dooral meegens met het NOS-journaal. De Landelijke Studentenvakbond doet een... De LSVB komt met die oproep naar een inventarisatie van trouw... waaruit blijkt dat van de beloofde verbeteringen niets terecht is gekomen. Van de beloofde 1 miljard euro aan investeringen... is maar ruim 800 miljoen overgebleven. En eerder deze week bleek al dat oud-studenten moeilijker aan hun huis kunnen komen... omdat hypotheekverstrekkers vaak kijken naar de startschuld... en niet naar de restschuld. De burgemeester van Moerdijk wil in gesprek met minister Grapperhaus... van Justitie en Veiligheid over illegale Albanese Die proberen vanuit een provisorisch tentenkamp bij een parkeerplaats... in vrachtwagens naar Engeland te klimmen. Volgens burgemeester Kleijs is het een landelijk probleem. Daarom wil hij met Grapperhaus praten over een oplossing. In België is geschokt gereageerd op een video... waarin een zwarte jongen van 15 werd aangevallen. Na een woordenwisseling op het station van Aarschot werd de jongen door drie anderen op het spoor geduwd. Daar ontstond een vechtpartij die door omstanders werd beëindigd. De video is massaal gedeeld op sociale media. Drie aanvallers zijn opgepakt, één man zit nog vast... twee vrouwen zijn weer vrijgelaten. Auto's die zijn uitgerust met veiligheidsfuncties... als parkeersensoren en zelfremmende systemen... zijn vaker betrokken bij ongelukken. Zonder veiligheidssystemen is de kans op schade per jaar 14%. Tegenover 23% voor automobilisten die vier veiligheidssystemen tegelijk aan hebben staan. Dat blijkt volgens het FD uit de branchemonitor schadesector, waarin cijfers van autoverzekeraars en leasemaatschappijen zijn verwerkt. De grotere kans op ongelukken komt doordat de systemen nog niet goed genoeg werken en omdat bestuurders er niet goed mee omgaan. Het weer in het zuidwesten en westen bewolking en regenachtig. Dan wordt het 20 graden. In het noordoosten en oosten eerst nog opklaringen. En dan kan het 24 graden worden. Vanmiddag in het hele land kans op regen. Ook morgen blijft het wisselvallig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Meer. Kan dus gaan waar iemand weer maar weet dat wel staat dan op? Hij eindelijk wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Questions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 En zomerhit Geef mij eentje handen kijk in mijn ogen Ik zit vol van iets dat jij moet weten Geheel mijn hart heb ik aan jou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 De zomer van ZFM. Zie FM's antwoord 106.9 FM Shut